1 uur. Mark Hocke met het NOS Journaal. Na het incident werden ook al twee mannen opgepakt. Zij hadden zware wapens in hun auto liggen... en worden verdacht van het voorbereiden van de moord. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet geen reden... om in slachthuizen strenger te controleren. Onlangs werd duidelijk dat in een slachthuis in de Belgische stad Tielt... varkens zwaar werden mishandeld. In Nederland is de kans daarop erg klein, zegt de NVWA... Dat zou komen doordat alle dieren in Nederland... voor de slacht worden gekeurd door een dierenarts. Online boodschappenbezorgdienst Picnic krijgt een investering van 100 miljoen euro. Daarmee kan de bezorgdienst de komende drie jaar uitbreiden naar het hele land. Het geld komt van investeringsmaatschappijen van twee families. Picnic bezorgt nu alleen boodschappen aan huizen in het midden van Nederland... in onder meer Amersfoort, Utrecht en Almere. In dat gebied heeft het bedrijf ongeveer 30.000 klanten. Het weer, flink wat zon. Later vanmiddag in het zuiden wat bewolking en kansen op een onweersbui. Het wordt 16 graden op de Wadden tot lokaal 20 in het midden en zuiden. Morgen meer bewolking en iets koeler. Dit was het NLV. De FN. Verkeersupdate. Dit van de ANWB. Er staan geen files.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 altijd van die kleine berichtjes, weet je, in de krant. Weet je, bedoel, wie lezen? Ik. Maar van die berichtjes van... Uh, hebben jullie een beetje gevolgd wat er met Superman gebeurd is? Uh, we hebben het over de acteur Christopher Reeve. Met de echte Superman is niets aan de hand. <tied> Het is goed dat je dat zei, maar ik zou no. echt paniek uitbreken. Uh, nee, de acteur Christopher Reeve is op een goede dag... voor hem slecht, slechte, Is hij gaan paardrijden. Kutklop, kutklop, kutklop, kutklop. En zijn paard stijgt. En Christopher Reeve die valt eraf en die landt op zijn nek. Niet zo slim. Sindsdien is Christopher Reeve, land van de nek, naar beneden. Oh. Ja, en de rest van Nederland, met je kapel. Ja, kom maar dan met die superman. man. Huppakee, knak, hoppakee, zo. Maakt niet uit. In Zuid-Afrika woont een dokter. Heet die dokter. En die dokter die zegt dat hij de eerste in de wereld is die... hoofden kan transplanteren. Wauw. Nadeel alles is, is dat je iemand moet vinden die verlamd is van de nek naar, naar boven. boven. Die dokter is uit Afrika, die zegt dat hij dat kan, hoofd en armen transporteren. Want hij was de eerste in de wereld die handen en armen transporteerde. Dus die kon dat gewoon, hè? Dus iemand had een keertje, gewoon hier op een feestje, ah, oh, oh, oh, oh, oh, mijn armen eraf. En iemand anders op hetzelfde feest, ah, oh, oh, mijn lijf eraf. En die dokter, die vond die onderdeel en die ging combineren. Want wat bleek nou, toen die dokter klein was, speelde hij met technisch lego. Nadeel van dat soort combinaties is bepaalde organen kunnen anderen gaan afstoten. Nou, je hebt die hand en die is niet van jezelf. Dan kan het gebeuren, weet je, maar ja, dat is een oude grap, hè. Dat weten we allemaal, dat is een oude grap, hè? Maar het kan ook erger. Het kan ook zijn dat je handje lullen staat, of lul je lul, Dokter, dokter, je moet me helpen. Ik heb het niet meer in de hand, dokter. Ik trek het niet meer, even. Tell you something I think you'll understand When I Say that something I wanna Hold your hands I wanna Hold your hands I wanna Hold your hands Oh please Say to me You let me Be your man And please to me You let me hold your hands You let me hold your hands I wanna hold your hands And when I touch you I feel happy inside It's such a feeling that my love I can't hide, I can't hide can't hide, yeah, you got that something, I think you'll understand, when I say that something, I wanna hold your hand, I wanna hold your hands. I wanna hold your hand, you, I feel happy inside It's such a feeling that my love I can't, I can't hide, I can't hide, I can't hide Yeah, you call it something I think you'll understand When I say that something Nathalie heet ze. En uh, zoals een tijdje geleden hebben wij uh, in, uh, in, de, in de studio um, gewoon dit eens op te nemen. Het meisje komt helemaal uit Sint-Anna-parochie. Ja. Of so, all places. Nou. u bent weg. Ze heeft ook, uh, ja, ze moest helemaal het IJsselmeer overzwemmen zwemmen en zo om, om dat allemaal te kunnen doen. Nou. Ja. Ja, dat was een hele reis. <laughs> maar goed, het was wel leuk. Ik ben, we hadden eigenlijk beloofd om het een keer op de radio te draaien. Dus vandaar ja. dat we dat nu even gedaan hebben. Nathalie dus heet ze. En het liedje was natuurlijk, dat heeft, heeft u herkend. Een beetje haar eigen versie van het Beatles nummer I Wanna Hold Your Hand. En ik vond dat ze dat zo leuk gedaan had. Ik denk, nou, dat gaan we gewoon doen. Dus uh, gezellig. Uh, Nathalie dus. En I Wanna Hold Your Hand. En daarvoor. Victor en Sylvester. ja, Ariens. Of Arie en Sylvester. Oh ja. Victor Sylvester was een nee. heel ander manier. Een... Kom ik A daar nog weer bij? Arie Komen en uh, uh, Sylvester Starveld. Oh ja ja, ja, ja. Victor Sylvester was van die dansmuziek. Ja, maar ja precies. Ook. <laughs> ja, van die danshoolmuziek. Hilarisch ja, hilarisch duo. Was hilarisch wel. duo, ja. Maar ze zijn niet meer bij elkaar helaas. Nee, jammer genoeg Jammer niet. genoeg niet. Maar ze hadden inderdaad vrij harde humor. En uh, wel leuk. Ja, of He, het randje. Of het randje? Ja. Een oud nummer van uh, Autosredding uh, gaan we draaien. Uh, uh, ook opgenomen door de Stones, maar ook door deze meneer. En dit is echt een hele mooie versie. Luister maar. En uh, de man heet Mick Huxnel. ...van het nummer That's How Strong My Love Is... ...en dat van Mick Hucknall. Zo heet de man echt. Ja, ik zei het net verkeerd. Mick Hucknall, zo heet hij echt. Prachtig liedje dus. geschreven in de tijd door Autos Redding... ...en ook door de Stones opgenomen. Jawel! Uh, even naar Italië. Sugero. A cozy celeste. In het kader van de wedstrijd tegen Italië vanavond, hè? Ja, het sprookje van Grim. <laughs> Die toch altijd weer prachtige muziek maakt. Zijn die Italianen toch goed En mooie ballads maken en zo. Eros Ramazotti is daar ook zo goed in. En deze Tsugero, dus ook een heel apart stemgeluid. Ja. En het nummer dat heet Cosi Celeste. Even in het kader van de voetbal vanavond. Nederland tegen Italië. Hemelse zaken zou ik dat vertalen. Hemelse zaken. Ja. Oh. Nou ja. Als ze winnen van Italië, zijn dat misschien wel hemelse zaken. Je weet het maar nooit. Maar dat zit, <laughs> dat zit er niet in. Nee, we als we van Aan zouden winnen, is het echt een echte sprookje van Grimmoorden. Nou. <laughs> ja. goed, daar gaan we niet van uit. Um, ja. Wie vindt u nou dat een nieuwe boss coach moet worden? Hè? Nee. Ja, Michels kan niet meer. Nee. Nee, nee, een beetje jammer. Maar het moet, moet wel iemand zijn die uh, met net zoveel ballen. Ja. Nou. Ja, van Gaal. Ik heb zo maar die idee dat het van Gaal gaat worden. Ja. Maar uh, hij haalt zich heel erg stil. Ik denk dat er gewoon zo eventjes stiekem. Uh, ik zou het niet Nou, het is even. wel iemand die er, uh, die er even met een, uh, met een zweep heen gaat. hè? Zo is dat. En dat is maar goed ook. Het is bedoel... het recept ja. van de week. Oh, sorry, dit is wel... Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Ja. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... wwwfacebookcom lunch. Ja, nou, inmiddels uh, staat het er al op, dus u kunt uh, rustig even meelezen. En uh, voor vandaag uh, hebben we gekozen voor een uh, pasta-gerecht. En dat is kaasravioli. Met kip en citroensaus. Oh, jij denkt, die blijft lekker in het Italiaanse zit. Ja, ja natuurlijk. Lekker. cosi celeste. Nou ja, dat weet ik niet of het een <laughs> heel zaak is. Uh, hiervoor heeft hij nodig 500 gram uh, broccoli in kleine roosjes. 500 gram ravioli gevuld met kaas uit de koeling. Of 500 gram uh, tortellini gevuld met kaas. Eveneens uit de koeling. Dus vers... Twee eetlepels olijfolie. 400 gram kipfilet in blokjes. Vijf eetlepels citroensap. 1 eetlepel honing. 200 milliliter kokro. Twee eetlepels uh, gehakte bieslook. En 100 gram parmezaanse kaas. Mm. Uiteraard gerasp. Het water mm. lopen Ja. <coughs> ja. <laughs> Bereiden. Uh, die gaat, de bereiding gaat als volgt... Kook de broccoli ongeveer 2 uh, minuten. Dus blancheren. Uh, voeg de ravioli toe. En kook deze 3 tot 4 minuten mee. Giet het uh, samen af. En laat het goed uitlekken. Verhit ondertussen de olie. Uh, en bak hierin de kipfilet. Met wat zout en peper. Goudbruin. Voeg het citroensap de honing en de kookroom toe. En stoof dit zachtjes in uh, ongeveer twee minuten gaar. Uh, meng de ravioli met de broccoli uh, en... Oh, ik dacht dat dat al gebeurd was. <lacht> meng de ravioli... Uh, uh, nee, dit klopt niet. Dat <lacht> is verkeerd opgeschreven. Nou. Meng de ravioli uh, met uh, de uh, kipfilet en de saus... En uh, bestrooi dit met bieslook en parmezaanse kaas. En uh, een extra tip, uh, u kunt deze pasta maaltijd uitbreiden met een uh, lekkere groene salade. Dus uh, ik herhaal het nog even, <coughs> het laatste. Verhit de olie en bak hierin de kipfilet met zout en pepergoudbruin. Uh, dan voegt u citroensap, honing en kookroom toe en stoof dit zachtjes in ongeveer twee minuten gaar. Dan mengt u de ravioli en broccoli met de kipfilet en de saus. En bestrooit dit met bieslook en parmezaanse kaas. Zo. Zo, zo is het Ik zou goed. zeggen, eet smakelijk. Mm. Mm. Een beetje verkeerd gekopieerd. Mm. Mijn ah, excuus. Nou, we zijn niet boos. We zijn niet boos. Wel diep teleurgesteld. Maar... Ja, nou ja, een beetje, een beetje, een beetje verkeerd uh, getikt ook. Ja, ja, je bent getikt. Staat er een bij, ja ik ben, dat weet ik. Okay. What else is nieuw? Wat else is nieuw? Zo is dat. Goed, nou uh, leuk. Gaan we gaan lekker eten. U kunt het allemaal natuurlijk op de goede manier rustig nalezen... op onze Facebookpagina uh, www.facebook.com Zandvoort zandvoortluncht Oh ja, dan kan ik nog wel even gelijk even vertellen... dat als u een liefhebber bent van de matthäus Passion, ja, die zijn er echt... Heel veel zelfs. Eh, dan eh, moet u de... Of moet u, moet niks natuurlijk. Maar zondagavond op 9 april om 6 uur gaan we hem integraal uitzenden. Tussen 6 en 9 uur. Dus als u eh uh, liefhebber bent van dit prachtige muziekstuk van Johan Sebastian Bach... dan kunt u dat uh, de aanstaande... Uh, nee, niet aanstaande, zondag over een week dus, hè, de negende. Dan gaan we hem integraal uitzenden, Palmzondag is dat. En dan zenden we hem helemaal uit tussen zes en negen uur s'avonds. Dus bent u daar ook weer van op de hoogte. Oké. Okay. Nou, uh, eens even kijken. Voor, uh, ja, ik heb nog een uh, leuk, uh, leuk plaatje voor u. Deze. van Utopia. En dat heet Love is the Answer. Utopia was dat. En dat. Love is the answer. En we hebben nog een heleboel te doen. We hebben straks ook nog om tien over half twee gaan we nog terug in de tijd. Terug naar de middeleeuwen, om het zo maar te zeggen. Naar het jaar 1300 gaan we helemaal terug. Want dan hebben we nog een prachtig interview. Ja, ook dat nog. En. En dit is Chris Ria. En dat liegen de tijd on the beach. Nou, dat is best wel aardig, denk ik niet. Zo, op het strand. Denk het wel. Ja. Dat is nog een live uitvoering ook. Chris Ria dus on the beach. In between the eyes of love I call your name. Behind those guarded walls I used to go. On a summer wind There's a certain Melody Takes me back To the place That I know On the beach Yeah. of the summer I will keep The sands of time will blow So many summers, but I remember them all You, me, the sun and the sea forever, forever You, me, the sun and the sea, forever, forever. Oh. Denk dus, uh, zo achter het glas is het best wel goed toe voor zo denk ik om de beach. To the I being but echoes, but echoes fade away. We into the dark as we die under the way. Ja, het gaat weer eens. Dus, ik weet niet, Je hebt zo'n dag. Dan gaat alles fout. Nu gaat ineens. Dit liedje hoort u straks verder. Want we zijn eigenlijk al lang toe aan het nieuws. En dat kan je niet zomaar doen, natuurlijk. Hè. Dan wordt Ansela kwaad. Nou, nee, nee hoor. Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. In veel pretparken en dierentuinen mag vanaf zaterdag niet meer worden gerookt in de rij voor attracties. En dat geldt zowel voor de openlucht als de overdekte wachtrijen. Het gaat hier onder meer om de Apenhuil, Walibi, Burgersul, Madurodam en de Efteling... Dat heeft de Club van Elf, de Vereniging van Grote Dagattracties, vandaag laten weten. Ook steeds meer buitenspeelplekken willen geen rokers meer zien tussen de kinderen. Tientallen speeltuinen werken aan een geheel of gedeeltelijk rookverbod of zijn al rookvrij. Gisteren bleek ook dat Noord-Hollanders een rookverbod in pretparken een goed idee vinden... Op de stelling van Inha Pijlt reageerde 73% positief op het voorstel. Een houten dekplaat van Gemaal de Dammers aan de linie in Verelsebroek is maandagavond spontaan in het Gemaal gestort. Bewoners van de woonboten langs het kanaal zijn beducht voor hun kinderen. Die kunnen nu zomaar in de levensgevaarlijke schoepen vallen. Volgens omwonenden is het te wijten aan... Uh, achterstallig onderhoud uh, aan dekplaat en hekwerk. Een geparkeerde BMW is afgelopen nacht... volledig verwoest door een brand in Heemstede. De wagen stond geparkeerd in de postlaan... ter hoogte van de Raadhuisstraat. Bij aankomst van de brandweer... sloegen de vlammen al hoog boven de auto uit. Het vuur is wel geblust, maar kon, men kon niet voorkomen... dat de BMW grotendeels uitbrandde... Door de hitte liep ook de woning naast de wagen schade op. De oorzaak van de brand is nog onbekend... maar brandstichting wordt zeker niet uitgesloten. Een ongunstige wind en een gebrek aan brandstof... brachten een jacht met aan boord drie zeilers en een baby... afgelopen zondag in de problemen. Het KNRM een reddingsstation IJmuiden kwam in actie... Op de, om de opvarende uit de brand te helpen... De jacht, het jacht kwam op driekwart mijl van de Zuidpiers zonder brandstof te zitten... en vanwege de ongunstige wind besloot de schipper de KNRM te waarschuwen. Reddingsboot Koos van Messel was snel ter plaatse. Het jacht is vervolgens naar de seaport Marina gesleept. En tot zover de berichten. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De zon schijnt vandaag aanvankelijk volop, maar in de loop van de middag verschijnt er geleidelijk meer bewolking. En tegen de avond is er kans op een regen- of onweersbui. De zuidwestenwind neemt toe naar matig over land en naar vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar een aangename 18 graden. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling... van wolkenvelden en opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe... en tegen de ochtend is er kans op wat licht gespetter. De zuidwestenwind waait matig tot krachtig... en de temperatuur daalt maar 9 graden. Morgen overheerst de bewolking met slechts af en toe zon. Het lijkt wel droog te blijven... en er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. De temperatuur is met maximale graden 14... Tijdelijk iets lager en uh, tot zover het weerbericht van Rico Schreuder op CMM Zandvoort. Anders dan de vorige liedje. Maar goed, maakt niet uit. Uh, het is ditje van de sidekick. En uh, die mag dat natuurlijk helemaal ja. zelf weten. Bad Heart. En hoe heet het? tegen it easy on me, waarschijnlijk. Ja. Ja, daar was ik al bang voor. <laughs> dat, het, dat het sowieso heet. Um, gaan we doen? Uh, even kijken. Ja. Ja, nou, we gaan even verbinding zoeken, zoals ik al zei, met, met de middeleeuwen, dames en heren. Ja. Want uh, ja, wij kunnen dat in dit programma gewoon uh, zoeken met uh, het verre, verre verleden. Want, uh, zo is dat. Zoals u uh, uh, weet, misschien niet weet, is er hier niet zo ver vandaan een prachtige oude ruïne. En dat is de ruïne van, uh, van Brederode in Stampoort uh, zuid is dat? Ja, Stampoort zuid en uh, wij zijn, als en ik zijn daar een paar weken geleden uh, geweest. En wij vonden dat zo mooi daar. Dat is echt een ervaring, hoor. Ja. Ja. We hebben aan de telefoon uh, de, beheerder van, uh, de nieuwe beheerder van de ruïne van Bredrode. Dat is uh, Rob. Goedemiddag. Goedemiddag. Met een um, uh, uh, ja, En jij bent uh, sinds kort, de, samen met je vrouw, de, de nieuwe beheerders van, uh, van deze prachtige ruïne. En um, dat is wel heel mooi hè, want dan blijft die voorlopig weer open hè? Ja, ja, ja, we hebben, ja, voorlopig zijn we uh, sowieso tot 1 november. Uh, maar de toekomst ziet er ook inderdaad een stuk uh, beter uit dan een paar jaar terug. En, en um, ja, wat, wat heel belangrijk is, uh, jullie gaan daar ook weer allerlei uh, activiteiten uh, organiseren daar op die prachtige ruïne. Uh, en, en, en er zijn ook weer rondleidingen. Dus dat hebben we ook een tijdje moeten missen. Maar er zijn nu gewoon weer rondleidingen. Hè? Wanneer zijn die? Ja, nou, er waren wel rondleidingen. Maar dat werd eigenlijk alleen gedaan op, op afroep, op bestelling. Dus, ja, ja, En ja, wij vinden juist dat als je, daar, als je die plek bezoekt. dan ja, het is het natuurlijk ook leuk om er wat over te horen. Niet alleen jezelf een rondje te lopen. Dus we zijn nu begonnen met iedere maand, uh, ja, zondag, dus één zondag in de maand, maar we streven naar uh, wekelijks. Dus we willen eigenlijk uh, uh, gewoon wekelijks het aan kunnen bieden. Ja, ja. Dat ziet hey, er uh... goed uit, we zijn natuurlijk heel driftig op zoek naar vrijwilligers, ja. die daar ook een stukje van op zich willen nemen. Dus mocht er iemand zijn uh, die denkt van nou, ja, op deze plek wil ik ook nog zijn... Uh, ja, meld je aan bij mij. Ja. Heel graag. Ik ben driftig op zoek naar mensen die uh, zich ja, die mee willen draaien met het gebeurd. Ja, en het is, het is een unieke locatie, want hoe oud is, is dat? Het is natuurlijk het oude kasteel van uh, de heer Van Brederode. Ja. Uh, de, dat is een, een, toch wel een. Uh, ja, die man die, die leeft niet meer intussen. Uh, maar hoe oud, nee, nee. <laughs> hoe oud is dat? Uh, hoe oud is die, die, die plaats daar, die in dat kasteel? De eerste bouw is gedaan in de 13e eeuw. Dat is yeah. in 1280, 1285 daartussen zijn ze begonnen. Dat was begin 14e eeuw, dus 1303, 136 ongeveer was het klaar. Maar dat was het eerste gebeuren natuurlijk. Helaas is de ruine natuurlijk ook regelmatig in gevecht gestaan. Yeah. En is die meerdere malen afgebroken en meerdere malen opnieuw gebouwd. Ja, want dat, dat, dat waren woeste tijden, geloof ik. In de ja, uh, woeste tijden. Ja, hele woeste tijden. Ja. En dan werden die kastelen aangevallen door vijandige figuren en zo. En dan ga ja. ik ook compleet vernietigd, hè? Ja, ja, ja. ja we hebben natuurlijk door de, ja, de Hoeks en Kabeljuwse twisten gehad. Ja. En het was nogal een gevecht, ja. En, ja, en de brede die hadden gekozen voor een kant. Maar helaas stond hun kasteel op de kant van de vijand. Dus Oké. Okay. Oh, dat, dat, ja, dat, dat is een goed resultaat niet. voor het kasteel, dat, nee. dat bleef niet lang overheid natuurlijk. Nee. nee. Maar het is een, het is een immens ge kasteel geweest, hè? Ik denk dat als je zo, zoiets tegenwoordig zou moeten laten de, uh, bouwen, dat je, dat je toch in, in, in de tientallen miljoenen terechtkomt ofzo, want het, het is nogal een oppervlakte, dat hele gebied. Klopt, klopt, ja, het is natuurlijk sowieso een aantal hectare. Ja. En ja, de stenen die gebruikt werden, de muurdikte, ja, je praat echt over miljoenen stenen. Ja. En het is, een, het is een gigantische mooie locatie, dames en heren. Dat, dat ja. ik zei, wij zijn daar zelf geweest. Uh, daar woon je in de omgeving hier. Wij wonen dan nu in Beverwijk natuurlijk. Maar bij, ik was daar dus nog nooit geweest. We wonen ik toch al 68 jaar in deze omgeving. Maar ik, ben daar, ik, ben daar nog nooit, ik was daar nog nooit geweest. En uh, zondag, een paar weken geleden, zijn we er wel geweest. En ja, ik vind het een, een, een heel indrukwekkend gebeuren. Dus. Uh, ik kan nu, wanneer is het geopend? Als mensen dus gewoon zeggen van nou het is bijvoorbeeld vanmiddag mooi weer. Uh, kunnen ze dan terecht of, is het, of wanneer is het geopend eigenlijk? Ja vanmiddag helaas niet. We zijn nu geopend op woensdag en vrijdag van 12 tot 5. Ja. ja en de weekenddagen van 10 tot 5. Oké. Okay. Dus, in de, dus op woensdagmiddag en op vrijdag. nou dat is prachtig voor de kindertjes natuurlijk, hebben ze vrije middag en dan ja. kunnen ze eventjes gaan, gaan kijken, of, want voor kinderen is het natuurlijk iets fantastisch, hè, wat, ja. je, wat je daar te zien krijgt. Kunnen ze even ja. een rittertje gaan spelen en zo ja. ja, maar ook letterlijk, hè. We hebben ook voor de kinderen ook wat vredingen hangen wat ze er even aan mogen. Ja, een kinder of een jongvrouw kunnen ze natuurlijk nou, het kasteel rond. Ja. Nou, dat is, dat is toch wel een, een, een, een, een prachtig verhaal. Ik heb Angela daar ook als jonge vrouw rond zien lopen. Ja, <laughs> die, zat, die zat daar ook in de... ja, een prachtige kap, weet je wel. Goed, maar... Ja, ja, ja. Um... ja, natuurlijk, ja, de, ja we hebben natuurlijk nogal wat plannen ook uh, voor, ja, voor de toekomst. We, hebben natuurlijk, ja, we willen natuurlijk eigenlijk gaan proberen om van deze locatie een plek te maken waar de landelijke geschiedenis van uh, uh, uh, uh, uh, verder uitgewerkt kan worden. Ja. Um, ja, Angelique ja, Schipper en ik zijn natuurlijk al een aantal jaren bezig uh, ja, in Nederland... ...om de geschiedenis onder, onder de aandacht te brengen en dus te vertellen hoe het verhaal zat voor de vijfde. Die heeft uiteindelijk de opdracht gegeven op het bouwen van dit kasteel aan de Rodes. Ja, ja, maar die zat natuurlijk op het uh, Binnenhof in Den Haag. Kijk, ja. en zo zijn er heel veel verbindingen richting mij, dat is oud. Er zijn natuurlijk allerlei locaties die verbonden met elkaar waren in die tijd... Ja. Want tot slot natuurlijk het kasteel is hier, natuurlijk, het kasteel Breder is gebouwd om dus ja, uh, iedereen te beschermen tegen de Vriezen. Ja, dat was een raar volk, hè, die Vriezen? Ja, ja net, uh, net als zij zelf gewoon uh, machtlustig lustig zijn. Ja, gewoon ging om geld het geen om macht. Nee, ik heb er elke dag mee te maken, ik heb ook al voor die zin in huis. Elke dag machtsstrijd, joh. Maar goed. Hey, um, ja, kunnen, uh, ik zeg ja, even uh, deze vraag. Uit, de, de, zijn we zijn natuurlijk van plan om dat te organiseren. We hebben natuurlijk net met de opening op 4 maart al het eerste stuk laten zien. Dat we, we hebben Willem, tot, Willem van Brederode weer tot leven gebracht. Samen ja. met uh, Floris Vijzen. Ja, ja. ja, die zaten lekker in de ridderzaal uh, met elkaar... Uh, uh, uh, uh, uh, en uh, ja, het volgende evenement is in juni, Ja? Ja, want dan, uh, ja, dan laten we een, een stukje zien uit de 15e eeuw. Oké. Okay. Je ja, hebt natuurlijk met de computerleden erbij. Ja. En ook een stukje zien hoe het leven was in de middeleeuwen. En je kan allerlei verschillende dingen doen. Je kan boos schieten, zwaar en noem op. Oké. En de, okay. okay. hey, ja. de eerstvolgende rondleiding, wanneer is die? Met de Pasen. Met Pasen. Oké, okay, nou dat is over drie weken. Ja. Dus met Pasen kunt u ja, daar eerst, terecht? Ja, eerst de ja. Eerste Paasdag. Eerste Paasdag. Eerste Paasdag om één uur en om drie uur. De is weer rondleiding. En er zijn heel druk doen om ook een kinder rondleiding te maken. Oké. Okay. Nou, dat oh, is... Dat is leuk. Het zijn prachtige activiteiten, dames en heren. Dus eh, als u daarin geïnteresseerd bent... Nou, ja. je bent er vanuit Zandvoort met de auto beter in... Nou, wat zullen we zeggen? Een kwartiertje, twintig minuten beter? Ja. Ja, ja. vanuit Zandvoort. Dus je binnendoor gaat beter zo. Het is, eh, het is echt een stukje van niks. En het is zo interessant, want het is eigenlijk... een van de weinige oude kastelen die hier in de omgeving nog, eh, nog overeind staat. Nou ja, ja. gedeeltelijk overeind dan, Want ja. het is een ruïne natuurlijk. Ja. Maar eh, je kunt er toch wel een, een heel mooi beeld krijgen van hoe dat... Uh, hoe dat daar uh, aan toe gaat. En mocht u ja. dus denken van nou, ik ben gek op geschiedenis en ik vind het hartstikke leuk uh, om daar als vrijwilliger uh, dienst te doen en uh, rondleidingen te helpen verzorgen en een beetje in het onderhoud en dat soort dingen. Nou, meld je dan gewoon aan. Uh, waar kan dat gebeuren, Rob? Waar, waar kunnen mensen zich aanmelden? Want ja. dan zetten wij dat namelijk even op onze Facebookpagina. Dat is wel handig. Ja, hartstikke leuk. Ja, het Max is dus gewoon mij, mij even bellen. Oké. Okay. Dat kan. Ja, maar je hebt daar een beetje slecht bereik, hè? Uh, ja, zolang ik inderdaad niet beneden in de gewelven zit, gaat het goed. Ja, ja. Als ik beneden bezig ben, inderdaad, dan doet de telefoon het niet meer. Nee, nee. Maar, uh, maar over het algemeen ben ik goed uh, daar ben ik redelijk te bereiken. Oké. Okay. Ja, ze hadden in die tijd nog geen wifi, natuurlijk. Nee, dat nee, nee, nee. nee, hadden ze niet nee. nodig. Nee, dat gaat niet door die dikke muren. Nee. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, we gaan. Uh, leuk dat je in de uitzending wilde komen. We gaan het, uh, het, uh, de, de oproep voor vrijwilligers. die zetten we even op onze Facebookpagina. met je telefoonnummer erbij. En dan hoop ik dat er ook misschien uit deze omgeving mensen zijn. die daar uh, aan gaan bijdragen. Want het is zeer de moeite waard, toch? Ja, en ook zeker de mensen aanraden om eens te gaan kijken. Ja, op woensdag en vrijdag nou, met je kinderen. En neem je een... kinderen mee, want dat ja. is ontzettend leuk. Ja, wij zijn er ook geweest. En we zijn helemaal boven naar toren geklommen. Nou, dat, ja. dat, dat, dat op zich is al... Oh, daar heb je een uitzicht? Ja, Wauw. Geweldig. <laughs> Goed, hey Rob, hartstikke bedankt. Uh, we gaan het uh, op onze website zetten. En uh, we hopen dat je ook uit deze omgeving uh, veel respons gaat krijgen. Ja. hartstikke leuk, bedankt uh, in ieder geval en nog een hele fijne dag. fijne dag en uh, jij ook. veel succes met alle activiteiten op de ruïne van Brederode. ja. oké, okay, bedankt. oké, okay. bedankt. hoi hoi. dag. Van Gooi alle wapens in zee Wat was dat is geweest Kijk even naar elkaar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 Geef elkaar de handen nu maar. Vergeet de misverstanden nu maar. Het is van alle landen. Ja, de nieuwe van Bluff. van het album Aaneen, zoals het gaat heten. En daarover op dat album werken ze weer samen met diverse andere artiesten. En uh, er zijn vier nummers van gepubliceerd. De rest komt binnenkort van dit album. En dit was het singeltje ervan. Wereld van Verschil. Mm. Uh, en dat deden ze samen met Typhoon. en je fun, zeggen ze dan. Ja. Ja, maar ja, dat is meestal zo, hè. Ja, euh, nou, dat ging wel heel fout, fout vandaag, hoor. Nou. Het, jongen, jongen, jongen. ik je wil ook niet helemaal wat ik wilde wil. Nee, nee, nou ja. ja, maar, ja maar, als er de donderdag ben ik er weer samen met, Do met Dolly. En uh, dan gaan we weer uh, verder met lunchen. En, nou uh, ja, voor de rest, uh, we gaan... Uh, ja, zo eens doen, eigenlijk. Ja. ja. Geen idee. Geen idee. Nou, we hebben nog tijd genoeg om erover na te denken wat we zijn ah. even gaan doen. Ah oh, ja. En in ieder geval eh, bedankt voor het luisteren. En eh, wat mij betreft tot aanstaande donderdag bij een nieuwe aflevering van Zandvoort. Uh -huh. Ja, en wat mij betreft tot volgende week dinsdag. Ja, en zondagavond natuurlijk nog CFM Klassiek. Hè. Dat gaan we ook nog euh, doen natuurlijk. Hè. Oh ja. Ja, dat hebben we ook van. Oh ja. Ja, we van alles. En uh, ja, uh, oh ja, ik zeg het nog maar even voor liefhebbers van de Matthäus uh, Die gaan we op 9 april, op Palmzondag, gaan we die uitzenden. Uh, S'avonds tussen 6 en 9 uur gaan we hem helemaal doen. Eerst een kleine uh, ja, uitleg, uh, toelichting. En uh, niet te lang, hoor, gewoon niet te lang kletsen. Maar dan gaan we daarna gaan we gewoon lekker uh, tekeer met de Matthäus Pension. En dit keer in, een, uh, in de uitvoering van... Uh, van Amsterdam Barok Orkest en Ensemble en Koor. Eh, onder leiding van Ton Koopman. Want daar ben ik helemaal een fan van ja. van iemand. Nou, dus die uitvoering ja. die gaan we draaien. De Matthäus Passion. Jawel. Op 9 april. Nou, jongens, fijn weekend. Geniet nog even van het zonnetje zolang het nog kan. En eh, tot donderdag. En jij tot volgende week dinsdag. Ja. Fijne week. Ja. Dag.